Jennifer Ockerloen met het NOS Journaal. Opnieuw waren er in delen van Amsterdam elektriciteitsproblemen. Onder meer uit het centrum van de hoofdstad, in de Jordaan en uit Oud-West... kwamen van afgelopen avond meldingen van mensen waar de stroom was uitgevallen. Binnen tien minuten waren de meeste problemen alweer opgelost, meldt net beheerder Liander. Het is de tweede grote storing in de hoofdstad in twee dagen... Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 700 mensen door bewust te stoppen met eten en drinken. Tot nu toe werd deze methode afgeraden voor mensen jonger dan 60 jaar. Maar in de richtlijn van de KNMG vervalt die leeftijdsgrens. Dat meldt Nieuwsuur. Volgens KNMG moeten ook jongere mensen hulp kunnen krijgen bij het stoppen met eten en drinken. Als een patiënt wel overwogen deze keuze heeft gemaakt... dan kan hij dat maar beter met begeleiding doen dan zonder, zegt de voorzitter van de artsenfederatie. Door een nieuwe staking van Duits treinpersoneel heeft de NS alle treinen naar Duitsland geschrapt. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. En dat duurt nog tot en met volgende week maandag. De vakbond en de Deutsche baan kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe CAO. De twee partijen ruzien vooral over een salarisverhoging en een kortere werkweek. Twee weken geleden was er ook al een grote staking bij de Duitse spoorwegen. Op meerdere plekken hebben zware windstoten voor schade gezorgd. Zo waaide in Oefscheest een boom om In Den Haag en Leiden werden stukken van een dak weggeblazen. Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door het lage drukgebied Josselin. De windstoten beginnen bij de kustprovincies, maar breiden zich in de loop van de nacht uit over de rest van het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het weer, veel wind dus en ook regen bij een gat of 12. Vanaf de middag opklaringen, minder wind en af en toe zon. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 6.9. Zie This our make believe a land will make this our plan to understand. Your last So Say yes. Need you one Like you understood me